10 uur NPO Radio 1 met Ghislaine Plag. Zometeen in het mediaforum, ik noem het maar even... het cyberplagiaat-affaire rond Willem Vermeend en co-auteur Rian van Rijnbroek. Dat bespreken we met Bert Huisjes van WNL... Arno Visser, spraakmaker van de dag, president van de Algemene Rekenkamer... en Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Oud-PVDA-minister Willem Vermeend noemt het buitengewoon ergerlijk... dat zijn boek over cybersecurity is verschenen zonder goede bronvermelding. Hij spreekt van een stommiteit en onzorgvuldigheid... en hij zoekt uit hoe het kon gebeuren. Ik heb 30 boeken geschreven inmiddels en ik weet hoe dat werkt. En dit is nog nooit overkomen. Dit. En het is buitengewoon stom. Gisteren werden Vermeend en zijn co-auteur Jan van Rijbroek... beschuldigd van plagiaat. In het boek stonden zonder bronvermelding... stukken uit onder meer de Volkskrant, NRC en Wikipedia... Vermeent zich dat hij de volle verantwoordelijkheid neemt... en zelf gevraagd heeft om het boek uit de handel te halen. Het Openbaar Ministerie is positief over een proef in Noord-Nederland... met een alternatieve straf voor jonge hackers. Twee jongens van 14 en 15 uit Drenthe hadden een DDoS-aanval uitgevoerd... en een webshop gehackt. Ze moesten voor straf hun computers inleveren... en voor IT-bedrijven een beveiligingsplan schrijven. De bestelbus die in de Chinese stad Shanghai brandend de stoep opreed... vervoerde illegaal gevaarlijke stoffen. Volgens de politie zat de chauffeur te roken en brak daardoor brand uit. 18 mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. In Zuid-Afrika zijn bijna alle duizend mijnwerkers gered. Ze zaten sinds woensdagavond vast in een goudmijn... doordat de stroom was uitgevallen. Volgens het mijnbouwbedrijf zijn de mijnwerkers nooit in gevaar geweest. Myanmar zegt dat de Verenigde Naties welkom zijn in het land... maar deze maand nog niet. De VN maakt zich ernstig zorgen over de situatie... van de honderdduizenden gevluchten Rohingya... en wil polshoogte nemen. Maar de verhouding tussen Myanmar en de VN is de laatste tijd niet best... zegt correspondent Michel Maas. De kritiek van de VN is de hele tijd vrij hard geweest... op wat er daar gebeurt. En net is ook nog nieuws bekend geworden... dat er vijf massagraven gevonden zijn. En dat allemaal bij elkaar, dat maakt dat... Myanmar nu eigenlijk liever heeft dat alles een beetje stil wordt voor een week of wat. Het leger van Myanmar heeft onrust in de provincie Rakhine met zoveel geweld neergeslagen. dat er volgens hoge diplomaten van de VN sprake is van etnische zuivering. Schaatser Jans Mekens is de vlaggedrager tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. De openingsceremonie is volgende week vrijdag in Pyeongchang. Bij de vorige winterspelen in 2014 werd de Nederlandse vlag gedragen door Jorien Termors. Het weer nog, enkele buien met kans op hagel en natte sneeuw. Tussen de buien door even wat zon. En het wordt 5 tot 7 graden. In het week wat vaker droog. S'nachts en overdag wordt het wel wat kouder. Jan, dankjewel. Gaan we naar het verkeer. Jolanda van den Velden. Veel vertraging nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dat komt door een ernstig ongeluk bij Rudolf Arendsveen. Uh, daar zijn twee reisschokken dicht. Vanaf Hoofddorp staat er 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. De brandweer is daar nog druk bezig. Het is niet te zeggen hoe lang het duurt eer daar die reisschokken weer open gaan. Verkeer richting Den Haag kan eventueel omrijden via Wassenaar. Lukt niet filevrij, want richting Den Haag staat het vast tussen Oostgeze en Wassenaar in 4 kilometer met een kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden in het noorden op de A28 zwolle richting Groningen. Bij de a zuid Laren Vijf minuten extra reis Daar is de rechte dicht. En dan ongeluk op de A58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 ben ik Uniforce Professional geworden? Nu kan ik als zelfstandige werken voor wie ik wil, zolang ik maar wil. Uniforce. Zekerheid in flex. Ga naar Uniforce.nl Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op PerfectView.nl Deze commercial is voor huisartsen, webshops, scholen en voor jouw organisatie. Want privacy gaat iedereen wat aan.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 KRO en CRW. Gielene Plag. Met nu Spraakmakers en de Media. Van Bak bij Spraakmakers. Bert Huisjes en Joost Oranje zijn er de hoofdredacteuren... van respectievelijk BNL en Nieuwsuur. Spraakmaker van de dag is Arno Visser... president van de Algemene Rekenkamer. En hier ook inmiddels Lester Duperron, alias Dr. Media. Lester, welkom ook. Jij mag ook meteen beginnen met jouw mediamoment. Ja, mijn mediamoment vandaag is uh, de wedstrijd van het Davis Cup-team. Ja. De Nederlandse mannentennissers uh, beginnen vandaag tegen Frankrijk. Die staan voor het eerst in vier jaar weer in de wereldgroep... van. Uh, van het uh, tennis. Mm -hmm. Ja, en dat is heel tof. Ze hebben eind vorig jaar in een hele mooie wedstrijd stonden ze 2-0 achter tegen Tsjechië. Hebben ze dat uh, met 3-2 weten te winnen. En nu uh, horen ze dus weer bij de beste 16 ja. landen van de wereld. En, en, en Je bent een fan tennisser. Zeker. Ja, ja, ja. En nu mogen ze het opnemen tegen de titelhouder. Dat is wel, uh, ja, wel echt gaaf. Ja, dat is geweldig. Zijn niet meer tennissers in de zaal? Ik tennis N zelf niet, maar Arno Arno ik, vind wel, ik vind het wel een ja. mooi bericht. En ik vind die coach van de Fransen zo leuk. Ja, Yannick Noah. Yannick Noah. Ja, ah, die een, was natuurlijk uh, altijd een clown op de baan. Ja, ja, ja. En, en, en even goed nog een goede tennisser ook. Ja, ja, ja, ja. Dat is een ja. mooie, mooie kerel. Ja. We kennen deze toch nog allemaal wel? Ce nee? soir, oh, l'a. dat is ja. <laughs> ja, dat is waar. Dat komt nu allemaal weer boven. Ja. ja. <laughs> dat was van Yannick oh, Noah. Maar hij was niet alleen ja, maar tennisser. Hij ja. was echt. Uh, ja. Goed, ze reageren snel weer. Yannick Noah was er ja, dus ja, ja, ja. in ieder geval. Dus als ze zo ook op die ja, baan ja. gaan, dan wordt het leuker in ieder geval. Um, de prangende zaken van deze ochtend. Het boek van Willem Vermeent over cybersecurity... wordt uit de handel genomen. Volgens de oud-minister is het zijn eigen beslissing. Er zou sprake zijn van plagiaat. En Vermeent ging vanochtend... Hier bij Radio 1, diep door het stof. Ik zou het eigenlijk vinden als mijn stukken ook ge ge gekopieerd werden... zonder wolvermelding. Dus ik kan me heel goed voorstellen... dat iemand een stuk ziet erin staan zonder wolvermelding... zou ik ook pissen worden. Kan niet. Dat is de reden waarom ik zelf besloten heb te zeggen... Hoe gaat het uit de handel? Ja, dat is wel een beetje voortschrijdend inzicht. Eerder deze week zei hij alleen maar namelijk dat er een paar voetnoten waren weggevallen en vervolgens verwees hij naar de website van zijn uitgever. We hebben gekeken, daar staat overigens nog steeds niets. En de vraag is: ja, wat moeten we met deze reactie? Hoe geloofwaardig is het? Het begon allemaal bij uh, Nieuwsuur zelf. De co-auteur van dit boek, Rian van Rijbroek, zat afgelopen maandag in de studio bij Marielle Tweebeker. Luister even mee. Uh, als je gebruik maakt, wat iedereen denk ik tegenwoordig doet van mobiel uh, bankieren. Hoe kan ik mezelf beschermen dat er toch niet iets gebeurt met mijn gegevens of mijn geld? Dan zou ik niet uh, via de mobiele telefoon doen. Want mobiele telefoons ja, die zijn gewoon heel gemakkelijk te hacken. Locatie hacken, ook niet op een dus de, openbaar. Dus de app van de bank of van je telefoon afhalen, zegt u? Dat zou ik niet doen. Ik zou dat zelf nooit doen. Ja, dit was een reactie. Ik weet niet of jullie ook zaten te kijken... want ik dacht, huh, kan dat nu ook al niet meer? Uh, dat was ook meteen een van de, de uitspraken die zij deed... waar veel kritiek op kwam. Uh, Joost Oranje is hier dus, de hoofdredacteur van Nieuwsuur. Goedemorgen trouwens, ja, goedemorgen. Joost. Wat dacht jij toen, jij dit zag, toen je dit zag? Ik was net zo verbaasd als heel veel andere mensen. Ja. Want uh, het, het is natuurlijk niet zo dat, uh, uh, dat deze van zomaar in de studio kwam. Dat, dat, natuurlijk hadden we daarover uh, gebeld. Uh, want jullie vroegen, hoe, hoe is dat nou gegaan? Ja, precies. Het uh, was de dag dat er een grote DDoS-aanval kwam... Op, uh, op allerlei Nederlandse instanties en banken. Dus wij wilden daar die dag aandacht aan gaan besteden. Nou, Dat gaat natuurlijk, dat natuurlijk dagelijks, dat is ons werk. We wilden daar een goede deskundige bij hebben... die uh, vooral uitleg gaf op twee uh, hoofdvragen. Wat zit hier nou achter? Zit hier meer achter mm -hmm. dan... Uh, hackers misschien landen, waar heel veel speculaties over waren. Hoe zit dat precies? En twee, uh, is dit nou voorboden voor iets groters? Hoe, hoe moet je dat allemaal zien? Nou, daar is met verschillende deskundigen over gebeld. Uh, zoals dat bij ons gaat. Uh, wij, wij proberen ook een beetje origineel te zijn. Niet altijd dezelfde mensen in de studie. Niet te altijd Ronald Prins, hè, die je ja, de, vaak hoort bij de studie. Precies, de en uh, ja. zijn er zijn wel meer mensen te bedenken. Er zijn verschillende deskundigen gebeld. Daar kwam zij ook uit naar voren. Uh, omdat zij een boek had geschreven. Ze was eerder in de media opgetreden bij BNR, bij De Telegraaf. Een oud hacker, dat was ook een Interessant Dus Er is met haar over gebeld. Ze had best wel een genuanceerd verhaal in eerste instantie. Uh, er is ook nog over gebeld over een aantal van de dingen die zij zei uh, met andere mensen. Mm -hmm. Uiteindelijk is besloten om haar uit te nodigen. Uh, en vervolgens in het live gesprek uh, ja, ging ze veel verder. En zei ze hele andere dingen dan ooit in de voorbereiding aan de orde waren gekomen. Onder andere dit verhaal over die mobiele bankieren app. Ja. Dus maar dat ook was dat verkeerd. er geld uit de, uit, de ja, uit de maat op een gegeven ja, moment zou Wat, wat ook wel zou wel worden. zou kunnen gebeuren. In Amerika zijn er ook voorbeelden van, maar dat kan je totaal niet vergelijken met Nederland. Bleek later. Nou ja, lang verhaal kort te maken. Het, het, het is natuurlijk gewoon heel vervelend. Wat je niet wil als programma is dat je iemand in je uh, uitzending hebt zitten die dingen vertelt die gewoon niet kloppen. Mm -hmm. Ondanks de uh, ja. wijsheid achteraf en ondanks maar wat is dan bepalend, dat het een ingewikkeld onderwerp is geweest. Wat is bepalend om voor haar te hebben gekozen? Nou, ik denk uiteindelijk uh, uh, dat... Kijk, ik vind, ik vind wel dat is belangrijk om te zeggen. Dat het is onze verantwoordelijkheid dat zij daar zat. En ja. dat is gewoon niet goed en dat dat niet moet gebeuren. En uh, dat, dat moeten wij ons aantrekken. Ja. En daar hebben wij ook excuus voor aangeboden. Dat, dat wil je natuurlijk niet. Hè, dus dat moet helder zijn. Daar willen we ook niet voor weglopen. Uh, dat, is gewoon, dat is gewoon niet goed gegaan. Dat gezegd hebbende uh, zijn er natuurlijk wel allemaal omstandigheden... die als je nu met de wijsheid achteraf terugkijkt... Uh, kan verklaren hoe dat dan komt. Mm. En dat is tijdsdruk, dat is live televisie... dat is het ingewikkelde onderwerp... dat is de wil van de redactie om af en toe ook eens andere mensen... Uh, in de studio te krijgen. En dan vervolgens uh, blijkt nu achteraf uh, niet uh, goed genoeg te checken. Ja. Wel verklaarbaar waarom het dan zo gegaan is zoals het uh, ging... want er is wel achteraan gebeld, maar dus niet goed genoeg. Uh, ja, en dan gebeuren dit soort dingen. Dus, ja. en, en toen dat eenmaal zover was en er zoveel kritiek kwam, toen hebben wij onmiddellijk besloten om daar zelf ook in te duiken. En we hebben al meteen de eerste dag daarna een. Stuk op de website gepubliceerd uh, al haar uh, discutabele opmerkingen, mm -hmm. zeg maar uh, afgaand met daar reacties van deskundigen op. Uh, en en alle fragmenten we... uit het boek met vermeentvaart. En fragmenten uit dus het boek. Dus dat hebben we toen. Al, en toen al hebben we gezegd, nou dit had niet moeten gebeuren. Ja. Dat trekken wij ons aan. Dit is niet goed. Uh, ook de verantwoordelijkheid bij ons. Maar toen gisteren uh, bleek dat er ook nog plagiaat in het boek zit. Daar kwamen wij ook gewoon zelf achter, omdat er de hele ja. dag op geresearched is. Uh, uh, ja, toen, dan, dan is het natuurlijk nog wranger. Dat is gewoon echt, ja. uh, echt heel vervelend. Maar je moet dat nieuws wel uh, gewoon brengen. Dus ja. maar er zitten natuurlijk maar, een aantal aspecten aan om breder te bespreken. Volgens mij belangrijk voor, voor ons allemaal hier. Jij geeft zelf al aan, het is een complex onderwerp. Ja. Wat wel aangeeft, van, is er altijd genoeg kennis op redacties? Of moet je daar specialisten voor hebben uh, die de goede afweging maken... Ik, ik zal hand in eigen boezem steken als iemand bij mij komt die van allerlei dingen over cybersecurity vertelt. Ja, ik zal snel geneigd zijn om te geloven nou, de dat het een, weten ja. een gebrek ja. aan kennis is. Ja. Dat ja. Je bent ja. al snel overtroefd uh, qua ja. kennis. Ja. Ik vind het ook hoe, kun dat, hoe kun je nou, dat Ik takelen. vind het een klassieke bananenschil eigenlijk. Uh, want ja, uiteindelijk, als je op deze mevrouw zoekt, dan zie je inderdaad co-auteur van een staatssecretaris die een goede naam heeft. Weet je wel, meerdere ja. publicaties. Dus want klopt je... het, sorry, heel even Bert, ja. klopt het dat zij werd aangeraden ook door Willem Vermeend? Joost Jozef... Oranje? Ja. Ja, euh, nou een redacteur van ons had toevallig met Vermeen gesproken, ook over andere dingen. En die vertelde toen dat dat boek eraan kwam met een hele interessante uh, co-auteur, ja, ja, die ook in de hackwereld actief was geweest. Daar sloegen wij op aan. Omdat natuurlijk dat Dedos gebeuren, dat ging natuurlijk vooral over ja. hacken. Dus daar ja. hebben we een aantal mensen over gebeld, okay. waaronder haar. Nou, Dedos is juist. Geen hekken, kwam... Nee, Dedos is geen hekken. Maar, het, maar wat, wat wel uh, gebeurde op die dag, is dat er heel veel speculaties ook waren in dat wereldje. Dat dat Dedos gebeuren niet op zichzelf stond. En dat er meer achter zou zitten en dat er overheden achter zouden zitten en dat een vergelding zou zijn. En daar probeerden we natuurlijk wat meer, uh, wat meer achter ja. te komen. Dus zo, zo kwam ja, dat. Ga door. Je bananenschil, Bert. Nou ja, ik net dat Joost zegt van het uh, ging om hacken... en uh, dit in combinatie met dedels aanvallen... dedels aanvallen is gewoon zeg maar zeggen, alle poorten verstoppen met heel veel aanbod. Dat heeft niet te maken dat je in een systeem komt. Deze mevrouw ging veel te ver door te zeggen dat die betaalapps uh -huh. niet meer... Uh, niet, ja, van je telefoon af moesten. Dan, ja. dan jaag je natuurlijk een enorme maar goed, maar dat schrik geconstateerd. door de samenleving. Het dat gaat heb, inderdaad dat heb je geconstateerd. voor hoe kun je het voorkomen? Nou, ja, hoe je het kan voorkomen is beter onderzoek doen... naar de achtergrond van, van, ja. van je sprekers. Wij hadden zelf dezelfde dag ook een spreker, Inge Philips. Ja, die heeft zeven jaar bij de AIVD gewerkt, bij de nationale Recherche gewerkt. Zit nu bij Deloitte, speciaal op een afdeling, dan weet je gewoon een complete track record ja, maar van goed, zo iemand. jij geeft zelf aan, uh, schrijft het boek met vermeend. Ja, dat is ook iemand waarvan ja, je Ja, maar, maar daar nou, moet je niet op afgaan. dat blijkt nu. Maar het leuke dus is dat wij, Inge Philips is een van de mensen... die wij ook die dag hebben gebeld. En die hebben wij heel vaak al bij Nieuws in de studio die gehad. Niet zat bij WNL. En, uh, ja, maar die hebben wij, ja. Die, die ja. Hebben wij ook heel, heel vaak in de studio gehad. En, en juist omdat we niet de hele tijd dezelfde gezichten... en, en, en daar ook in willen variëren, kwam zij op. En nogmaals, uh, dat is achteraf natuurlijk gewoon niet goed gegaan. Dat hadden we beter moeten checken. En als we dit hadden geweten, had zij natuurlijk nooit een aan... Gekomen om een nee. studie te worden. Ja, dit maar is ook een menselijk drama. Hè, voor Bert voor deze persoon die in de die, uh, commentaar heeft geleverd. De, deze mevrouw die nu zo afgefakkeld wordt, die kan waarschijnlijk zich niet meer vertonen. Die is in haar branche is, uh, is het lachertje van de week, misschien wel van het hele jaar. Dus eigenlijk heb je ook... haar reputatie, wellicht die aan het opkomen was... is ook volledig verwoest En dan ook nog dat er vastgesteld wordt... dat je plagiaat hebt geleerd, complete delen ja, maar hebt da, da, gekopieerd. Daar is het toch boek? zelf bij geweest dan, Bert? Zeker, maar dat is ook waar je soms gasten tegen moet beschermen. Dat zij zichzelf waanzinnig overschatten. Mensen noemen zichzelf al gauw deskundigen... terwijl ze ah. niet eens zo heel deskundig zijn. Ja, nou, Maar daar was dus geen enkele reden voor van tevoren. Omdat er met van tevoren met haar is gesproken. En dat was eigenlijk een heel genuanceerd verhaal. Met name op die twee hoofdvragen die we hadden. Dus er was ook... Uh, op op dat moment, onder de tijdsdruk. Uh, we hebben ook nog andere mensen erover gebeld. En zij leek inderdaad gewoon een, uh, een interessante nieuwe gast mm. auteur van dat boek. Wat wij natuurlijk ook niet van Kaf tot Kaf hadden gelezen. Hadden we misschien wel moeten doen. Zeker. Hebben jullie de dag daarna gedaan Koepa, in ieder geval? Dat, ja, Ik ja, daarna. En, en, dus ja, en zo komt zo ja. iemand daar dan. Overigens ben ik het niet helemaal met je eens. Want uh, het, het, het zijn natuurlijk niet zomaar wat dingetjes die zij geroepen heeft. Er waren echt een stuk nee. of acht, negen punten in dat studio. Zeker, perspekt, ik, waarvan ik heb... natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid bij zo iemand ligt. Ja. He, nou, absoluut. Van, en, absoluut. Maar het is natuurlijk ook vervelend dat je als programma je eigen gast eigenlijk in de nabrander uh, moet afbranden. Zeker, dat is heel vervelend. We hebben iemand gepresenteerd en op die en die bedoel. Maar volgens mij heeft Joost dat nu uitgebreid dat, nee, toch nee Ik zeg ook ja. dat Joost dat heel goed heeft gedaan. Hè? Want, uh, met ja, al respect maar ik voor... wil even nog naar een volgend okay. punt toe. Namelijk, in hoeverre heeft het er een rol gespeeld dat zij een vrouw is? Want er wordt natuurlijk veel roep, is er van, we moeten meer vrouwen, meer vrouwelijke deskundigen ook hebben. Nou, is dat een rol gespeeld? Het is, het is Joost? echt niet zo dat, dat, dat uiteindelijk moet het natuurlijk gewoon om kwaliteit gaan. Maar het is wel ja. zo dat, dat ook wij daarnaar kijken. Tuurlijk, we vinden het belangrijk. Maar dat was in dit geval niet een doorslaggevend argument. Maar het heeft wel meegespeeld. Ja, ik, nou, ik durf het niet te zeggen. Maar ik, zou, ik sluit helemaal niet uit dat dat wellicht onbewust heeft meegespeeld. Van, oh, interessant, een nieuw gezicht, ook nog een vrouw. We, we willen graag meer deskundige vrouwen ook aan tafel. Dat dat zou hebben meegespeeld. Maar dat was niet een doorslaggevende reden. Nee. Ja, maar het is natuurlijk niet dat het, dat het doordat er een vrouw is, dat, dat ze niet goed zijn beslagen te ijspelen. Nee. Dat zeg ik nee, toch ook niet. Het, staat niet. Er helemaal los van. In hoeverre een, een, een, je misschien een risico extra neemt. Als je drie gasten hebt en je hebt twee mannen en één vrouw, dat je dan denkt, we nemen die vrouw. Want we nee, nemen ook je moet meer vrouwen. altijd vanuit de inhoud gaan. En je moet je gasten zo goed mogelijk checken en dat gebeurt doorgaan ze ook bij ons. En dat is in dit geval gewoon niet goed genoeg gebeurd. En uh, ja, dat, het is gewoon heel spijtig. En, en nogmaals, onze verantwoordelijkheid uh, mea culpa. Ja. Maar daarna volgens mij... Uh, want het zou wel de les van je leven zijn als je zoiets hebt meegemaakt. Hè? Dan zou ik zeggen, daar word je een betere journalist van. Nou, een aantal mensen hebben eraan gewerkt. eindrecteurs ja. bij betrokken geweest. Nee hoor, dat is gewoon... Uh, en Nogmaals, dit, dit is iets wat heel veel redacties kan overkomen. Gezien de tijdsdruk, gezien de live televisie. Ja. Het is natuurlijk ook heel lastig als iemand live op tv om wat voor reden dan ook ineens alle maar andere dingen gaat zeggen dan in het voorgesprek. Want als hij dit soort dingen zo geprofileerd... in het voorgesprek had gezegd... dan denk ik, of weet ik wel zeker... dat ook de betrokken redacteur en de einddirecteur... daar waren ja, aangeslagen en hadden gezegd van... ja, maar ja. hoe zit het dan? En dit zijn wel hele nee, bouwde maar, maar dat, je had dat je de dus als, Dan had je de nieuws van gemaakt. Nou, als, dit, als dit te nee, nee, nee, was... Nee, nee, hoor. als die apps inderdaad onbetrouwbaar waren... Dat had je nee, natuurlijk eerst gecheckt. Dat laat je zeker. natuurlijk niet zomaar... als je dat van tevoren weet. Tenminste, wij nee, niet. Had je wij laten wel... dat niet zomaar iemand in de studio zeggen. Dus dan gaan we natuurlijk dat checken. En nou ja, daar was geen aanleiding toe. Omdat ze helemaal niet dat verhaal wat zij live op tv vertelde in die mate ook in, in de voorbereiding zijn. Goed, dus, duidelijk. Maar, er is geen goede redactie waar een bananenschil niet tot een ongeluk heeft geleid. Zeven. Uh, Zeven. Uh, in hoeverre, dat Robert, dat uh, houden jullie uh, rekening met, met vrouw, man... Uh... Wel of niet? Nou, heel erg. Ik, uh, niet? ik vind dat dat een evenwichtige aandeel moet zijn. Ik, even, vanochtend hadden we alleen maar vrouwen in de uitzending. En, uh, nou, dat maken wij ik dan, dan weer. Uh, dat dat we hebben zil, wij ook dus met Karel alleen maar mannen. Ja. Dus hier zitten we met allemaal mannen. Ja. Uh, ik moet wel zeggen dat het gesprek... Tussen de, tussen de shows door, wel ging over uh, feminisme, uh, waar ik dan uh, uiteindelijk bij stond. Maar uh, nee, ik vind het belangrijk om al uh, voldoende vrouwen te brengen. Ik vind ook dat de publieke omroep gewoon. Uh, het kan niet zo zijn dat je geen vrouwen kan vinden. Dat, nee. dat, is, dat is bizar. Het kan ook niet zijn dat je geen mensen kan vinden met een andere achtergrond, uh, een Turks achtergrond. Maar als of jij zo'n tafel als deze had gehad, had je dan gezegd van. Uh, nee, dat klopt niet. We moet een vrouw nog bij. Nou, dat is een beetje lastig in deze. Kijk, tv heeft. Als we dan even terugkeren voorgesprekken, Bert Huisjes. Ja, nee, ik, kijk, in het voorgesprek, ik zoek altijd naar een vrouw in, uh, in, de, uh, in elk programma. Dus ja. uh, ik vind het raar als het een, een mannen onder onsje is. En uh, ik vind het ook raar als we mannen het hebben over vrouwenzaken, naast is op straat, en zo dat mannen daar dan commentaar op geven. Dan, dat kan niet als er geen vrouw bij zit. Want daar moet gewoon uh, iemand bij zitten die gewoon daar echt ja. met verstand wat van kan zeggen. Dus uh, nee, ik zoek wel altijd naar een vrouw. Dus bij ons zou je niet vaak een programma tegenkomen waar geen vrouwen in zitten. Nee dan is dat echt een ongeluk. Een bananenschil. Dan is dat ook een bananenschil. Ja. Arno Visser, reageer daar eens op, als u wil. Op welk jaar? Er zijn zoveel dingen aan de orde. Nou, nee, dit er, laatste, maar. over de afwisseling. Ja, ja. En de... Nou, bij de Algemene Rekenkamer is de helft van de medewerkers vrouw. Uh, dus uh, goede onderzoekers, de, hè, waar wij mee werken... Dat zijn, dat zijn mannen en vrouwen, en dat is belangrijk... Belangrijker in dit hele onderwerp vind ik. We hebben het een aantal keren over de eigen verantwoordelijkheid... van mensen die publiceren of iets zeggen. En de verantwoordelijkheid van de redacties. En uh, bij dit soort hele ingewikkelde nieuwe onderwerpen... vind ik het inderdaad waarin de tijdsdruk... Waar, waar, hè, waar u alle onder moet werken, vind ik dat wel een probleem. Uh, voor ons is dat iets anders. Het onderwerp cybersecurity, daar zijn we ook een tijdje mee bezig. Wij gaan dat onderzoeken. Maar wij hebben veel meer tijd om, om zaken te onderzoeken. En we starten niet... Voordat we van de hoed in de rand weten. Ja. Dat is vanuit mijn positie makkelijk gezegd hoor. Dus begrijpen me niet verkeerd. Dus ik vind het heel goed uh, dat je dit soort nieuwe onderwerpen bij de, bij de horens vat. Ja, en dat er dan af en toe bananenschillen op de loer liggen. Ja, dat hoort er dan ook bij. Het kan van tevoren ook weer geen reden zijn om moeilijke onderwerpen niet op te pakken. Nou, zo reken maar weinig. wat ik er nu zou zeggen is: blijf alsjeblieft doorgaan met het onderwerp cybersecurity en informatiebeveiliging. Want dat is zo'n ongelooflijk groot en belangrijk onderwerp. We hebben vorig jaar over alle ministeries onder, onderzoek hiernaar gedaan. En we moesten bij acht ministeries controleren... dat er problemen waren met de informatiebeveiliging. En we hebben in andere landen gezien dat er opeens het alarm afging. Of dat de bruggen ja. opengaan. Uh, uh, omdat een hacker wel inbreekt in het uh, systeem. En ik heb toen tegen de Kamer gezegd, ten overstaan van het kabinet... dit is chefzaggen. Mm -hmm. Je kunt dit soort onderwerpen anno 2018 niet overlaten aan... ik zeg even flauw, jonge redacteuren of jonge medewerkers... of mensen die wat makkelijker met technologie zijn. Je moet het zelf willen en kunnen be begrijpen. Ja, maar er zit wel een kennisvlogging. Er, er, er is wel een kennisvlogging. De oudere dus, generatie snapt moeilijker... van wat ja, er aan de hand is dan, dat geldt dan de jonge generatie. Mij, hè? Dat geldt ook voor mij. Ik ben vorig jaar met een aantal van mijn collega's naar Israël geweest. We hebben een aantal samen dingen besproken. Zaken die ik ook hier niet kan herhalen. Maar waar ik wel van kan zeggen... Alsjeblieft, laten we met z'n allen meer aandacht in dit onderwerp. Ja, nou, we zitten er genoeg specialisten in inmiddels binnen de journalistiek hierop? Wij hebben, wij hebben met Nieuwsuur regelmatig aan dit onderwerp uh, aandacht besteed. En uh, gelukkig gaat dat meestal goed met goede mensen in de ja. uitzending. Maar hebben jullie in, uh, uh, uit op de redactie daar specialisten? Want bij de NOS heb je ja, dit, Nando ja, hè, en Joost en zeker. York zeker. En, en dat is ook... In, in dit, uh, zoals iemand is op vakantie, iemand is ziek. Iemand, mm. Daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken. Dat was in dit geval, uh, geval zo. Iemand was net, net die dag vrij. Ja, ja. Uh, dus dat is ook... Niet, dat was misschien anders gelopen als we daar nog uh, beter in hadden gekeken. Maar we hebben, we hebben natuurlijk heel veel aan dit onderwerp gedaan. En gelukkig ook heel veel goede mensen daarover aan het woord gehouden. Ja, ja. Uh, gelaten. En uh, ook interessante reportages gemaakt. Bijvoorbeeld in de Baltische Staten, waar ze, daar, waar ze heel ja. ver zijn ja. op dit gebied. Daar ja. hebben we in de zomer nog twee interessante reportages over gemaakt. Dus, uh, nee, dat natuurlijk was een natuurlijk kritiek op dat dingen. u het programma niet goed Meer een, aanpakt. Meer ga in... vooral door ermee. Ja, alsjeblieft. Ja. Dit is zo'n belangrijk onderwerp. Nee, maar ook die, die, die kritiek op... op, op uh, deze week, die uh, neem ik ten volle op ja. mij. Uh, we kunnen niet genoeg uh, gegeven... Volgens gegeven... mij heb je Joost het ook vaak genoeg gedaan, <laughs> ja, dan, hoor. Ik Is vond het wel grappig dat, ja. dat dat nieuwsje dus gehackt was... door een, een verkeerde getuige, een verkeerde deskundige. Ja. En dat was eigenlijk wel zo. Jullie waren wel gehackt, dus op dat moment, toch? Ja, nou, kijk... Er zat iemand in die er niet had moeten zijn. Ja, maar gehackt uh, heeft uh, uh, toch ook de connotatie... dat dat bewust gedaan wordt. En, en ik vraag me heel erg af of dat in dit geval... Uh, is. Bij deze mevrouw ja. Vrijpels... Nee, dat denk ik niet. Dat, ja. is, niet dat, dat is niet bewust. Denk, dat, denk, dat denk ik helemaal dat niet denk ik dat dat is gegaan. Het is, nou ja, je hebt het zelf mooi gezegd. Een, een bananenschil, af en toe gebeurt dat in de, in de journalistiek. En dan moet je ook gewoon uh, proberen er, uh, het te corrigeren. Dat hebben we hopelijk ook gedaan... met het verdere inhoudelijke onderzoek naar de zaak. En tegelijkertijd je verantwoordelijk nemen... en zeggen dat, dat had niet zo niet moeten gebeuren. Nou ja. Dank je wel dat je hier eventjes kan. Dokter Media. Ja, als we het dan over gebrek aan kennis hebben. Al rondom medische zaken is, zijn ook niet alle journalisten... altijd even goed ingevoerd. En daarom hebben wij op de vrijdagochtend uh, doktermedia Media zitten. Oftewel uh, Leste Duperon in dit geval. En we nemen elke week een bericht onder de loep... om te kijken van, ja, wat het wat is, is in de media geweest en klopt het nu eigenlijk. Meer zorg voor kleine kwalen, dat kopte de Volkskrant gisteren. Het Nederlands Huisartsgenootschap dat kwam uh, gisteren... met een nationale onderzoeksagenda. Ze noemen bijna 800 kwaaltjes... die volgens hen de moeite waard zijn om te onderzoeken. Alleen dat onderzoek... Onderzoek wordt maar niet gedaan. Universitair medisch centra geven hun onderzoeksgeld... en dat is ruim een miljard euro per jaar... vooral uit aan specialistische onderwerpen... terwijl onderzoek naar veel voorkomende klachten blijft liggen. Om te beginnen, Lester. Klopt het bericht? Uh, ja, het bericht klopt zeker. Kijk, het is, dit is niet een uh, waar of niet waar verhaal, zeg maar, denk ik. Het de, de NRG heeft inderdaad die, die onderzoeksagenda opgesteld. Uh, gisteren aangeboden aan de voorzitter van, van ZONMW. Uh, en dat er inderdaad een, een roep is onder de huisartsen naar meer onderzoek naar ja, alledaagse klachten. Dat is zeker waar. Uh, um, dat, ja, dat, dat weet ik ook uit eigen praktijk natuurlijk. Dat je, ja, dat... En om welke klachten gaat het dan? Ik zag om, op hun site dat allerlei... het dicht. Ja, om, om allerlei klachten. Om uh, uh, injecties bij, uh, in, in je schouder als je daar een ontsteking hebt. Om uh, behandeling van uh, buikklachten. Om wanneer verwijs ik iemand wel en wanneer niet. Uh, uh, eigenlijk heel veel om, om onderzoek naar fratten. Ik zeg maar wat. Al, maar aller, allerlei dingen waar krijgen. je elke dag mee te maken hebt. Uh, dus niet bijvoorbeeld onderzoeken naar. Een nieuwe behandeling of een nieuw medicijn. Nee. Uh, maar meer gewoon he hele, hele banale dagelijkse dingen. Van ja, heeft het, heeft het nou eigenlijk zin nee. om dat zelfje te smeren wat ik smeer? Of kunnen we het beter gewoon met rust laten? En dat zijn niet hele, uh, hele bijzondere vragen. Maar wel echt ja, vragen die elke dag in elke huispraktijk aan de orde zijn. Dus we kunnen zeggen: dit is geen nieuws. Maar het is wel belangrijk om het op de agenda te houden. Absoluut. Dat is dus op die manier ja. ook uh, en, bij het bericht de bericht. En die onderzoeksagenda die nu is opgesteld. Dat is dat nu is de aanleiding dat het, ja. Nu, ja, dat het nu uh, weer in het nieuws is. Ja. Ja. Hoe komt het dat er zo weinig onderzoek wordt gedaan? Naar uh, die kleine kwaaltjes zogezegd. Nou ja, dat, dus, dat is een goede vraag. Ik, dat heeft dus in eerste instantie denk ik met geld te maken. Dat, er, dat daar uh, onvoldoende geld uh, uh, naartoe gaat. Dat is in ieder geval ook de strekking een beetje natuurlijk van uh, die onderzoeksagenda. Daarmee willen we ook uh, proberen nieuwe subsidieverstrekkers uh, uh, te, uh, te enthousiasmeren. Ja onderzoekers ook een soort van, van achtergrond te geven van van hieruit kun je zeg maar werken. Um, ja, en het is, het is natuurlijk iets wat al, wat al veel langer speelt. Uh, maar in de, in, ja, tussen 2002 en 2012 heeft er een heel lang onderzoeksprogramma gelopen... vanuit ZonMW, gesubsidieerd dus uh, naar Alledaagse Kwalen. En dat heeft, dat heeft hartstikke veel onderzoeken... Uh, en goede uitkomsten voor de huidige praktijk ook opgeleverd. Maar dat is in 2012 gestopt. En sindsdien is de, ja, is de roep om, uh, om weer meer uh, geld zeg maar, voor dat onderzoek weer, uh, weer ja. aangezwengeld. Dus daar gaat het nu vooral om? Ja. ja want de, de rol van zorgverzekeraars de rol van zorgverzekeraars. Nou, die hebben bijvoorbeeld wel meegewerkt of zijn zeker ook uh, uh, hebben meegewerkt aan het opstellen van die onderzoeksagenda. Uh, ja welke rol zij hebben in het, in het financieren daarvan, dat is lastig. Dat ligt natuurlijk heel ingewikkeld. Ik denk dat de focus nu vooral ligt op... en dat, dat, dat komt ook vanuit het onderzoek... wat de Gezondheidsraad in 2016 naar buiten heeft gebracht... Mm. waarin ze vinden ja, dat het, het geld wat er is in de, in de UMC's... waar je het net al over had, hè, in, de, in dat geluidsfragment... Dat miljaar, die miljard euro, dat wordt met name besteed aan, aan heel fundamenteel onderzoek... of aan hele ja, medisch-specialistische dingen. En waarom gaat niet een deel daarvan, of in ieder geval een groter deel daarvan... naar uh, de universitaire huisdivisies, uh, ja, ja. zeg maar... die onderzoek willen doen naar de veel voorkomende klachten. En die, want dan heb je het maar over een paar miljoen per jaar... waarin je echt, echt tientallen onderzoeken kunt opzetten... Ja. die gewoon voor, voor, voor werk van elke dag echt, echt hele goede uh, dingen kunnen opzetten. Zit het er misschien in dat het gewoon niet sexy genoeg is? Kijk ik even naar de andere heren. Ik bedoel, als je natuurlijk als, als publicist met een, een knetterend verhaal kan komen... over een nieuwe behandeling voor een vorm van kanker... dat doet het denk ik beter dan een verhaal over hoe kunnen we jicht tegen Ja, maar het is, het is ook niet gek dat in het verleden het grote geld... en de grote keuzes naar de hele moeilijke ziektes gegaan zijn. Het kankeronderzoek nee. en een soort gelijk. Dus die keuze is op zich wel te begrijpen. Ik, ik moest denken bij dit verhaal aan een onderzoek dat wij kennen uit Engeland... Daar bleek een heel raar gemiddelde te zijn... voor een bepaald medicijn, een bepaald voorschrift. En dan kan je zeggen, oh, dan gaan we dus uh, meteen een soort kaasschaaf... over het gemiddelde halen als naar beneden. Toen hebben ze onderzoek gedaan, wat helemaal niet zo ingewikkeld... moeilijk en kostbaar is. Gewoon uit gaan zoeken wat gebeurt waar, op kaart. Toen bleken in één district een paar huisartsen... en een paar apotheken iets verkeerd te begrijpen in de voorschriften. Echt waar. En je kon daar naartoe gaan nee, en nee. kunnen zeggen tegen die apothekers... die dingen in dat geval, jecht weet ik veel wat het was. Ik weet niet meer wat het was. Daar zat het probleem. Dus als het al om heel veel voorkomende kwalen gaat... en alle huisartsen komen er tegen... dan zou je onderling met elkaar kunnen afspreken... dat je allemaal je informatie deelt. Dat die informatie ergens verzameld wordt. En dat je ook veel preciezer weet wat gebeurt nou waar. Is zo het als printje tegen de hartkwalen ook uh, aan het licht gekomen? Oh, ik ben geen arts. Laat me even wel wezen dat ik nu niet over... Maar de... De het gaat juist om het idee om te doen. Het om hoeft niet groot en meeslepend te zijn. Je kunt ook bij dit soort dingen heel slim onderzoek doen en heel snel tot goede resultaten leiden. Hmm. Dat ja. was mijn Maar point. hebben onderzoekers niet gewoon budget nodig met spectaculaire verhalen? Dat ze op die manier eigenlijk budget naar zich toe halen? Nou ja, dan zeg je iets over, de, over onderzoekers en wat hun beweegredenen zijn. Ja, je kunt als onderzoeker ook heel gelukkig worden van klein, kleinschalig onderzoek met snelle goede ja. resultaten. Maar, Lester, speelt het naar... niet wel degelijk een rol? Nou, dat, dat, dat, ja. dat denk ik wel. Uh, ik weet het niet precies. Dat, dat is wel ook wat de Gezondheidsraad destijds uh, aanstipte... Van dat het erop lijkt dat, dat onderzoekers meer de, de, de, de, de, de kans op, op goede publicaties... Zeg maar, iets hoger ja. lijken te, te prioriteren dan de maatschappelijke relevantie. Ik, ik weet niet in hoeverre dat echt waar is. Je kunt je wel voorstellen dat inderdaad... de, de, de nieuwe, nieuwe behandelingen tegen bijzondere ziektes... Dat, dat, dat, dat iets ja, iets meer catchy of zo is dan, uh, dan dat je erachter komt hoe je naar nou zo'n voetvat het beste moet mm. behandelen. Maar in wetenschappelijke dat... publicaties geldt toch ook hoe vaak je genoemd wordt dat dat bepalend is voor je status in het onderzoek. Dus ja. als jij vaak wordt geciteerd ja. of dat je vaak in voetnoten wordt aangehaald dat jij gewoon een betere onderzoeker bent. En dus dat zal natuurlijk ook gelden voor een zeggen, gewoon een publicatie. Oh, klopt. Ja. Ja. Dus, ik, dus ik vraag me ook af of dat, of dat echt de reden is. Zeg maar. Ook toen in de tijd van de onderzoeken die, die in het Zon en programma werd gedaan. Die hebben hartstikke goede publicaties opgeleverd. Dus ik kan, ik, ik kan me ook niet voorstellen dat dat, dat dat echt de reden is. Een waarom doorslaggevende rol. Nee, wat dat een doorslaggevende rol is. Ik denk dat het wel is wat u net aanstipte. Dat het, dat het van oudsher een beetje zo is dat die, dat die, dat die gelden gaan naar de, naar de, de medisch-specialistische ziekte. En dat dat misschien daardoor ook nog ja, dat het een soort van gewoonte is dat dat nog steeds maar Zo blijft. Ja, en er komt um. ook nog bij dat we heel veel niet weten in de zin dat heel veel informatie niet wordt gedeeld. De informatie is er wel, maar, maar je als moet je het met openbaar elkaar delen. wordt gemaakt ja. en deelbaar is, dan weet je of het verhaal klopt. Of dat er bijvoorbeeld in Drenthe meer gebeurt dan, uh, dan in Zwolle om onverklaarbare redenen. Ja. Ik, ik verzin maar ja. even wat. Ja. Dus als, als artsen, ziekenhuizen, et cetera, meer geanonimiseerde informatie delen, dan weet je of veel voorkomend ook echt veel voorkomend is en waar veel voorkomend. Tot en slot waarom, nog. Lester, sorry dat ik uh, onderbreek, meneer Visser. Meer zorg voor kleine kwalen. Om de kop nog even bij de horens te vatten. Meer zorg is klopt in die zin. Er komt meer zorg, meer aandacht meer precies, voor. In ja, in ieder geval. Zeker, ja. Ja, ja. Ik hoop het. Alsjeblieft. Dat ja. is in ieder geval het pleidooi. Dank. Ja. Dokter Media voor vandaag. Bert Huisjes, dank je wel. Graag gedaan. En uh, goed dat programma volgende week. Woensdag. <laughs> Over economie. <laughs> ja. Over economie. Stans Straks gaan we het hebben over de boekhouding van de overheid. Het moet transparanter en eenduidiger. Spraakmaker van de dag, Arno Visser, is president van de Algemene Rekenkamer. Vindt het belangrijk hoe dat moet, waarom het belangrijk is... bespreken we zo met hem. En we hebben even zitten rekenen, uh, meneer Visser... U bent van 1966, dus in 1982 was u 16 jaar. En toen hoorde u waarschijnlijk wel ook het nummer Gijzelaar van Het Goede Doel. Ja. Henk Temming is namelijk zo meteen hier. Hij gaat vanavond met de nederpop Allstars in première. En dat wordt, denk ik, voor ons mensen een feest der herkenning. We hebben het erover na de hoofdpunt uit het nieuws. NPO Radio 1. En daarom van de Putten hier. In het nieuwe westen van Rotterdam is onlangs een meisje van drie aangetroffen dat al een week bij haar dode moeder in huis zat. De moeder van 41 was een natuurlijke dood gestorven. Ze waren wel in beeld bij hulpverleners. Vanaf volgend jaar gaan pensioenfondsen op hun overzicht voor werknemers drie bedragen vermelden in plaats van één. Nu geven ze alleen het bedrag dat in het beste geval wordt gehaald, maar in de praktijk valt dat vaak tegen. Ouders die hun kinderen laten spijbelen... moeten meteen een boete van 100 euro krijgen, vindt het Openbaar Ministerie. Jaarlijks blijven duizenden kinderen een dagje extra weg van school. Bijvoorbeeld omdat vader en moeder wat eerder op vakantie willen. En bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen... draagt schaatser Jan Smekens de Nederlandse vlag. De opening van de Spelen is volgende week vrijdag in Pyeongchang. Dankjewel, Jan. Het verkeer dan, Jolanda. Problemen nog steeds op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Rudolf Arendsveen was vanochtend iets na tien een ernstig ongeluk. Daar zijn nog steeds twee reisroken dicht. Rijkswaterstaat denkt zeker nog twee uur daar nodig te hebben. Tussen Hoofddorp en Rudolf Arendsveen, zeven kilometer met een uur vertraging. Ben je op weg naar Den Haag, kan je beter omrijden via Sassenheim en Wassenaar via de A44. Lukt niet filevrij, want op die A44 tussen Leiden en Wassenaar, tien minuten vertraging. Dit is de KRO-NCRV. NPO Radio 1 even naar nieuws via de NOS. Minister Kolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... wil graag dat mensen meer duidelijkheid krijgen over hun toekomstige pensioen. U hoorde het net in het journaal. Veel mensen denken dat het pensioenbedrag dat zij voorgeschoteld krijgen... straks volledig zeker is, schrijft de minister. Dat is niet zo. En daarom moeten mensen niet langer een te bereikend bedrag zien... op hun pensioenoverzicht, maar een standaard... een optimistisch en een pessimistisch scenario. Gerard Riemen is voorzitter van de Pensioenfederatie... waarbij zo'n beetje alle Nederlandse pensioenfondsen zijn aangesloten. Goedemorgen, meneer Riemen. De minister stelt dus dat er nu te veel onzekerheid is bij mensen over hun pensioen. Helpt dit nu, denkt u, een andere manier van communiceren? Nee, de minister stelt dat mensen te weinig in de gaten hebben dat het onzeker is. En daar moeten we inderdaad wat aan doen. En het idee dat je dan met uh, drie bedragen communiceert, dat is een goed idee. Ja, dus dat gaan jullie doen. Nee, want wat de minister ook doet, is de minister wil ook iets anders. En dat mensen zich realiseren wat koopkrachtverlies is. Dat als de prijzen stijgen en je pensioen niet stijgt, dat je dan daar minder voor kunt kopen. En de manier waarop hij dat wil laten zien, dat gaan mensen niet snappen. Die, die drie bedragen, dat zijn namelijk niet de bedragen van wat mensen gaan krijgen. Maar dat wat de minister dan zegt, dat zijn bedragen in euro's van nu. Mm -hmm. En dan zegt hij: die kom ik aan door 2000 scenario's te pakken. En dan heb je 90% kans dat je in een van die scenario's valt. En die scenario's die bevatten een allerlei veronderstellingen over indexatie, inflatie, prijs, nou, allemaal moeilijke dingen. Allemaal nou, u bent me nu al kwijt hoor, kan ik. Uh, verklappen. Nou, ja. En dat is precies ons grote bezwaar. Wij zeggen: laat nou de mensen zien dat het onzeker is. Maar. Vertel nou de mensen wel eerlijk wat ze gaan krijgen... en ga nou niet zo moeilijk doen, met allerlei moeilijke dingen... met bedragen te laten zien die mensen nooit gaan begrijpen. Ja, maar je kunt toch nooit nu al zeggen wat mensen straks gaan krijgen? Nee, dat is, dat is die onzekerheid. En ja. Je gaat dus tegen mensen zeggen van nou, weet je... wij stellen voor, wij zeggen tegen mensen van... weet je, als je salaris van nu, als je daar in de toekomst niets aan verandert... dat blijft helemaal hetzelfde. En je blijft werken tot aan je pensioen... dan is dit wat je kunt krijgen. En dan zeggen we, doen we een pijl naar links... dan zeggen we, ja, het kan ook een keer wat minder worden... en dan doen we een pijl naar rechts, het kan okay. ook wat meer worden. Dat is eenvoudig en dat snappen de meeste mensen ja. wel. Wat de minister nou doet, is dat bedrag wat je denkt te kunnen krijgen... daar heeft hij allerlei berekeningen op losgelaten... en dan haken mensen af. En dan zegt de minister tegen de mensen... ja, maar dat is in de euro's van nu. Nou, dat gaan mensen niet snappen. Dus het is heus wel een goede manier om, uit, om de, het wel goed te communiceren... maar niet op deze manier dus. Nee, dus hoe gaat u het dan uh, voortaan communiceren? Nou ja, wat wij zouden willen. Want het is, dit, kijk, wat is, wat is nu ons grote probleem? De overheid legt ons dwingend op hoe wij moeten communiceren. En wij worden dus gedwongen iets te communiceren... wat de mensen niet gaan snappen. Dat levert grote problemen op. Maar dan moet je het allemaal gaan uitleggen aan de mensen. En het valt niet uit te leggen. Yes. Dus wij, wij zien heel graag dat de minister toch... Uh, ja, op zijn schreden terugkeert. En dat hij met ons in gesprek gaat... over hoe je nu wel op een simpele wijze... begrijpelijke, transparante wijze... met de mensen kunt communiceren op zo'n manier... dat mensen het snappen. Ja, dit gaat over transparantie, over overzichtelijkheid... en over ja. centen. Ik kijk ja. ook even naar de president van de Algemene Rekenkamer naast mij... Arno Visser. Ja. Nog tips? Hoe we ah, dit wel gisteren, kunnen doorgronden? Ik, ik kreeg gisteren van gewoon een, een, al zo'n overzicht... het gebeurt al bij heel veel aanvullende pensioenen... dat je daarover geïnformeerd wordt. Volgens mij is het eerste belangrijke dat als je iets weet wat voor je cliënt belangrijk is. Dat je dat moet delen. Uh, en dat je niet informatie achterhoudt... die wel relevant is voor degene die daar uiteindelijk iets mee moet doen. Dan is de tweede uh, dat je dat op een goede manier doet. Dus begrijpelijk. dus niet informatie achterhouden. Als, ik hoorde net zeggen, ja, het is niet uit te leggen. Alles is uit te leggen. Je moet het wel goed uitleggen. Dus als, als iets niet uit te leggen valt... dat, dat Dan kan nooit een is. reden zijn. Dat, dat kan niet. Dus je moet het wel eens worden over de goede manier... en je moet niet de zekerheid bieden die er niet bestaat. Dus je moet het ook wel op een manier doen van... nou dit is met de beste kennis van nu... wat we nu weten over ja. uw toekomstige situatie. Maar is, is het ook niet gewoon een tekort aan, aan kennis... en misschien ook interesse bij ons allemaal... waardoor we er half goed naar kijken? Nou, maar dan is het juist goed dat we ermee beginnen. En dan hebben we over vijf jaar een andere situatie. Dus je moet een keer beginnen... En dan moet je er allemaal aan gewend raken. En, uh, en dan is het over vijf jaar een andere situatie. Ja. Dus ik zou zeggen, ga die brug over. En zorg, uh, en zorg dat mensen beter geïnformeerd zijn. Ja, goed, dus drie bedragen, dat is best een goed idee. Maar en dan weer net niet zoals minister Koolmeester het heeft voorgesteld. De samenvatting van u, meneer Riemen, voorzitter van de Pensioenfederatie. En dank voor de toelichting. Jep, dank u wel. Spraakmakers. Arno Visser, dus altijd nog hier aan tafel... president van de Algemene Rekenkamer. En Henk Temming, ook goedemorgen. goedemorgen. Je kent hem natuurlijk van het goede doel... vanaf vanavond in de theaters met de Nederpop Allstars. We hebben al allemaal mooie fragmenten klaargezet... die we straks uitgebreider gaan bespreken. Oh, mooi. Maar eerst mogen we ons als consumenten gaan opstellen... meneer Temming, bij Arno Visser. Um, gisteren was een dag dat vijftien uh, andere rekenkamers van Europa... bij elkaar kwamen. En dan ging het over het boekhoudsysteem van ons land... van alle verschillende overheden... Ja. En u maakt zich daar zorgen over, want wij zijn... Uh, zeker niet het beste jongetje van de klas. Nee, dat zijn we niet. Het is eigenlijk hetzelfde onderwerp waar we het net over hadden. En het is, laat ik dat meteen zeggen, geen technisch onderwerp. Geen saai onderwerp, het is hartstikke democratisch. Want waar het om gaat is, wij betalen met z'n allen belasting... en wij willen terug kunnen zien direct of indirect, dus als burger, of via je volksvertegenwoordiger... Mm -hmm. wat er nou met dat belastinggeld gebeurt. Ja. Waar het heen gaat, waar het dan wordt besteed, wat het oplevert... waar er fouten die gemaakt zijn en waar je van kan leren. En de manier waarop we dat in Nederland doen is, is uh, niet compleet, in Den Haag. Dus we krijgen informatie niet die er wel is. Die zou je toe moeten voegen. Maar binnen Nederland, we praten over de overheid, de publieke sector... maar er bestaan wel, wel tientallen regels uh, hoe dat gebeurt. Dat maakt het onvergelijkbaar. Dus het ene de... departement doet het weer anders dan het nee, andere. En gemeenten doen het ook weer anders. Of? Gemeenten doen het weer anders dan die departementen. Maar het kadaster doet het weer anders dan een ZBO, dan een ziekenhuis. Dan een, uh, dan een universiteit, dan een school. Maar u betaalt belasting en het geld gaat naar een gemeente. U betaalt belasting en het geld gaat naar het onderwijs. Ja. Of gaat naar dingen. Als je dat nou allemaal op de andere manieren bijhoudt... is het onvergelijkbaar. Het belangrijkste vind ik, op het moment dat wij een besluit nemen in Den Haag, wij in Nederland, voor een extra weg, daar hadden we het net over. Heb je dan wel alle informatie over wat die weg kost? Nou, het antwoord is nee. Die krijg je niet. Je krijgt de, weg, die, de aanlegprijs. Maar een weg ligt er 50 jaar. Wat heb je nodig voor onderhoud? Nou, dat ja, wordt helemaal niets meegerekend. Dat zit niet in het boekhoudsysteem, hm. om maar zo te zeggen. Dat zit weer wel in het boekhoudsysteem, zoals een gemeente dat doet. Nou, Ik ben een keer van Den Haag naar een gemeente gegaan. En ik heb gemerkt hoe dat de discussie beïnvloedt in een gemeente versus, ja. versus hoe het in de gaat. Dus waar we al een tijd voor een pleidooi houden... maakt dat systeem nou zo dat je die informatie krijgt... die je trouwens thuis ook hebt... Bedoel, als, als nou ja. u thuis, u heeft een huis, een eigen huis... Mm -hmm. en u wilt het twintig jaar hebben... Ja, dan weet je toch op een gegeven moment dat je onderhoud moet plegen... dat je iets moet verven. Ja, daar zit ik ook. Met, ik weet niet of het bij u zit, meneer Temming... maar dat is ook mijn eerste gedachte. Je altijd, probeert in ieder geval als spaarpot, het lukt een spaarpot, dat, spaarpotje dat, te dat maken, toch? Dat is bij toch? heel veel mensen de eerste gedachte. Ja. Ja, ja. Ja. Dus die spaarpotjes, maar het systeem van de <laughs> dag kent geen spaarpotjes. Maar dat, maar, dat, maar, maar dat is niet bij iedereen zo. Ik, bedoel, ik ken genoeg mensen die, dat, uh, ja, die elke keer weer voor een, uh, voor een uh, verrassing komen te staan. Dus maar dat, dat doen uh, we, dat, en dat is precies het probleem. Je wilt geen verrassingen. Je wilt helemaal niet dat je in Den Haag voor verrassingen komt te staan. Het ja. gaat om grote bedragen. En wij moeten steeds in ons onderzoek con uh, constateren... dat we voor verrassingen komen te staan. Ja. Neem nou even weer die wegen. Wij doen onderzoek naar is er nou genoeg geld... om dat onderhoud van die Rijkswegen te doen. Daar is onvoldoende geld voor. Het wordt, als wordt als niet burger? apart gezet. Nou ja, wat wordt, wat, nee, dat wordt niet apart gezet. En niet goed bijgehouden. En niet goed gedeeld met de Tweede Kamer. Zodat die Tweede Kamer bij de aanleg van de nieuwe weg weet... Wacht eens even, ik had al een probleem met onderhoud van de bestaande wegen. Is dit nou verstandig? Wat merkt u ervan als burger? We hebben een kaart van gemaakt van Nederland. Uh, er is bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Vanwege te weinig geld. Ja, dan mag je een tijdje niet zo hard rijden op die weg. Of die weg wordt afgesloten omdat er een gat in zit. Ja, ja. De kosten daarvan zijn hoger dan de besparingen die je hebt door te weinig geld te, te reserveren. Alleen, wie weet het, als het niet in het systeem zit. Ja. Dus daarom zeg ik steeds, ja, het kan wel technisch lijken... maar het is eigenlijk heel principieel. Je koopt straaljagers, daar zie je één keer een bedrag van... en daarna zitten ze nooit meer in de boekhouding. Maar je moet er toch 30 jaar mee vliegen. Ja. Dan moet je een de beslissing nemen... gaan we wel of niet voor een vredesmissie die straaljagers inzetten. Ja. Als je die voor een vredesmissie inzet, kosten ze een tijdje meer geld... want ze moeten meer onderhouden worden. Wat betekent dat dan? Dat moet de Tweede Kamer toch namens ons weten om die beslissing ja, te nemen. Maar waar ik, ik zit met stijgende verbazing te luisteren, dan denk, ik, dit is, dat, dat is toch onbegrijpelijk als het niet gebeurt, nou ja. al jaren niet. Nou, deze discussie die, die voeren we al 30 jaar. Ja. En in diezelfde 30 jaar, bleek gisteren, waren al die andere landen langs, zijn de meeste andere landen in Europa overgestapt op een systeem dat die informatie wel geeft. Nee, dus het systeem niet. is er. Het hoeft niet nieuw ontwikkeld nee, het te worden. Het hoeft het is er niet lang. nieuw ontwikkeld nee. te worden. Het is ook een oude discussie, gek genoeg. Ja. Uh, laten we, laten we het talen noemen. Uh, hè, dus een systeem is een taal en je kunt het op een andere manier beter doen. De meeste Europese landen zijn daarop overgestapt en die hebben die ervaring. Maar gedeeld. waarom hier niet dan? Dat is de grote vraag. U weet Dat is de het grote niet. vraag. Nou ja, ik heb vermoedens en speculaties en het is maar altijd druk. Wat is dan druk. een vermoeden? En, nou, de overstap is natuurlijk ingewikkeld en ja. de overstap kost, en kost geld kost geld. Ja. En ja, dan heb je altijd goede redenen om het niet te doen. Dus er liggen over de afgelopen 30 jaar voorstellen. En we weten dat de minister van Financiën binnenkort... ook met een voorstel moet komen, ja. want het is niet alleen een probleem... in Nederland, door al die verschillende systemen met elkaar... we weten ook dat er in Europa voorstellen komen, de Europese Unie... om te zeggen, nou, laten we nou in Europa met een voorstel komen... Dat Europa maar als... ook nog eens één systeem krijgt. Ja, want Moet wij zeggen? moeten onze financiën ook ja. met elkaar vergelijken. En, uh, dus die ontwikkeling is gaande. De bijna alle Europese landen op Duitsland en Nederland nou, doen het. Dus we moeten op een gegeven moment ook als land een standpunt innemen... wat we nou van het Europese systeem ja. vinden. En beantwoord het nou aan het Nederlandse systeem. Dus voordat er nou een probleem bij komt, is ons pleidooi... neem nou een besluit wat je doet in Nederland en wacht nou niet. Nou ja, binnenkort hopen we dat minister van Financiën. Ja, het kan in deze dagen neemt. kan het. Maar ik hoop hier via deze uitzending duidelijk te maken. dat het niet zo. als je het hebt over boekhouden. dat iedereen denkt: oh wat saai, dat, dat gaat mij niet nee. aan. Nee, het is heel democratisch. Ja, het is eigenlijk gewoon een kostenbatenanalyse. die nu niet duidelijk wordt weergegeven. in de boekhouding van de overheid. Ja, dat is heel kort samengesteld. Dat is heel knap van <lacht> u. Henk Demming, ja, ik, ik heb goed geluisterd. Uh, hoe, nou ja, hoe luister je hier dan naar? Heb je dan niets van? Nou ja, het, het, het valt me op zotte. dat het, zeg maar het eerste wat u zei. dat het. Uh, het is niet tech, technisch en het is niet saai... maar het is heel democratisch. Alsof het een het ander uitsluit. Maar je bent bang dat de mensen afhaken anders. Nou dat ja, Uit ervaring ja. weet ik, als je zegt... Nou, ik, ga ik ga het jargon gebruiken die bij het technische systeem horen... dat hele ja. mensen denken, het zal wel. Ja. Ja. En zo is het 30 jaar gegaan. Ja. Dus ik probeer duidelijk te maken dat het inderdaad elkaar niet uitsluit. Ja, We kunnen verder geen druk op de ketel zetten, toch? Dat is, uh, ja, u als president van de Algemene Rekenkamer kunt dat doen... Ja, en het is nooit doorhouden. Kijk, neem nou, wij lezen de kranten vandaag. Dus, uh, ik zei een aantal keren tijdens deze uitzending... goh, daar komen we later op terug, toen we het over die wegen hadden. Maar bijvoorbeeld er staat in de krant... Uh, het onderwijs, de scholen, laat geld op de plank liggen. Ja. Ik denk, eerst wat ik denk, dat is een merkwaardig bericht. Want die plank is er niet voor niks in het onderwijs. Die hebben namelijk wel spaarpotjes. Dus als van Den Haag geld gegeven wordt naar het onderwijs... en er wordt elk jaar een klein beetje gegeven om te sparen... en één keer iets goeds te doen... Dan zeggen die onderwijsinstellingen... nou, dan laten wij het op de plank liggen, totdat het moment daar is. Ja, ja, dus dat, is dat is heel verstandig. Ja. Ja. Maar omdat wij die twee systemen niet met elkaar kunnen vergelijken, wordt er al heel snel gezegd. Ja, het blijft op de plank liggen. Dat is onverstandig, moet uitgegeven worden. Het ja. belangrijkste is dat je weet of er te veel of te weinig geld op de plank ligt. Want je wilt ook niet ja. te veel onnodig. Maar dat onderzoek kun je niet doen als je het niet met elkaar kan vergelijken. En als een onderwijsbestuur wil weten van heb ik nou te veel of te weinig, dan moeten ze het met elkaar kunnen vergelijken. En op wat voor termijn. Denkt u dan? Uh, uh, uh, als je moet, je, moet je tien jaar vooruit kijken? Moet je twintig jaar vooruit kijken? Als je de overstap wil maken, kost je dat een paar jaar. Het is niet zoals we zeggen, vandaag stappen we over dat het morgen geregeld is. Want het is echt wel ingewikkeld om het uit te voeren. Het uiteindelijke voordeel is dat als je in de Tweede Kamer een besluit neemt... dat je wel tien jaar vooruit kan kijken. Hm. Als je die weg aanlegt, weet je dat die weg er vijftig jaar ligt. En kun je tegen de minister zeggen, breng bij mij even in beeld... wat het onze vijftig jaar gaat kosten en wat ik niet meer kan... Of wat ik heb. En dan kan, je een, ja. een, dan kan je alsnog voor of tegen zijn. Maar dan heb je een betere discussie. We hebben ook even met het ministerie gebeld, trouwens, het ministerie van Financiën, die zeggen van ja, één deze dagen ja. moet er inderdaad de duidelijkheid komen. Uh, er wordt nog niet gezegd. Ze nemen het heel serieus wat u zegt. En natuurlijk. Maar dat hoort u al jaren waarschijnlijk. En de vraag is of er nu ook naar gehandeld gaat worden. Janine Hennis hebben we ook nog even gesproken. <coughs> Als Kamerlid voor de VVD heeft de overheidsfinanciën, in haar portefeuille. Zij zegt dat het best interessant is: een kostenbatenboekhouding. Maar dat het ook weer niet de grootste prioriteit is. Het is niet dat het nu niet goed gaat. Nou, en dat is dus precies hoe het de afgelopen dertig jaar is gegaan. Het was nooit de hoogste prioriteit. En ik heb een aantal oud-ministers gevraagd... waarom is het nou niet gebeurd in jouw tijd? En het antwoord was steeds... ja, het had te weinig prioriteit. Ja, U uh, zegt, het moeten we nu prioriteit hebben. Kijk, als het nu beter gaat met de economie... ontstaat er ook lucht om een aantal zaken structureel op orde te brengen. Dat moeten we nu doen. Het gaat vanochtend veel over geld, kosten, baten... opbrengsten en dergelijke. Zo leggen wij ook een beetje het, het, het, het glas op. 100 dagen kabinet Rutte 3. Geeft het inderdaad vertrouwen in de toekomst? Een oog naar het motto van dit kabinet. 18 procent slechts is het daarmee eens tot nu toe. Maar goed, wellicht, dat werd al vanochtend geconstateerd... is het te vroeg om daar een conclusie uit te trekken. Michiel Vergeer uit ons Spraakmakersnetwerk... die vindt dat het kabinet de rug recht moet houden... tegenover overvragende onderwijzers, Groningers... en claims voor collectief betaalde zorg. En Kuhne heeft geen vertrouwen in Rutte 3, maar wel in de toekomst. Hij schrijft, noem het geluk, noem het het resultaat van hard werken... en volhouden, noem het wat je wilt, maar niet het resultaat van hun kabinet. En een van de quizvragen gaat straks over topatlete Jasmijn Lauw, Die is door de Atleek Federatie voor één dag geschorst... omdat ze wat voor drankje gedronken zou hebben. Daar hoort een muzikaal hintje bij. Temming, zeg het maar. Nou ja, nee, nee, dat weet ik niet. Oh, je weet het nee, nee, mag... Ik zei: het moet iets sterk zijn. Ja, het dat moet het iets ene... sterk zijn, ja, dat zeker weten. Ja, ja. Fritz spits is ook hier. Goedemorgen. Frits. Goedemorgen. Eh, Gilenne, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Uh, koe Hermine uit Overijssel houdt de moeder al lang bezig. Hè, in december op weg naar het slachthuis ontsnapt. Ze houdt zich nu ergens op in de bossen bij Lettelen. En nu mag ze samen met haar maatje zus, dankzij crowdfunding door de Partij voor de Dieren, naar het uh... Koeierusthuis. Ja, het Koeierusthuis. Uh, staat het goed? koeierusthuis. terwijl in het menselijk keer. De term volgens mij in onbruik is geraakt. Ik zou niet meer weten of er sowieso nog rusthuizen zijn. Wel verzorgingshuizen, maar rusthuizen, ik ken de term nog hiervan. Niet met de Ja, zuster, nee, zuster. Het was een rusthuis vol herrie. De onvergetelijke tv-serie van Annie M. G. Schmied en Harry Bannik. Misschien dat u nog een uh, rusthuis kent. Maar er zijn er dus nu wel voor koeien. En hoe die eruit zien, geen idee. Maar ik weet zeker dat je dat met de deuren mag slaan. <lacht> uh, en dan nog een kleinigheid, maar aardig genoeg om te laten horen. Om ook duidelijk te maken hoe belangrijk intonatie is. Hoe je verwarring kunt saaien als je een stilte laat vallen... waarop die niet verwacht is. Het was woensdagavond, 6 uur. Juris Stubenetsky leest het Radio 1-journaal. Hij heeft het over een schilderij. Het schilderij Meisje met de parel van Vermeer... zal vanaf eind volgende maand een paar weken worden onderzocht. Ja, worden onderzocht. En toen viel er even stilte. En die korte stilte gaf mij de kans om te denken... goh, wat zou ze hebben? Leidt ze aan melkoverschot? Is er iets gepasseerd dat er niet in haar straatje te pas kwam? Nee hoor, het bericht vervolgde al dus. Het werk hangt in het Mauritshuis in Den Haag. En dat wil kijken hoe Vermeer werkte met penselen, pigmenten en andere materialen. Ja, het meisje past dus weer helemaal in het gareel Guilaine. Maar het leek toch even alsof ze uit haar omlijsting in een nieuwe tijd was gestapt... en werd onderzocht. En ik dacht nog, ze heeft vastgriep. <lacht> ook woensdagavond was er veel aandacht voor de 80ste verjaardag van prinses Beatrix. Het mooiste vond ik het portret dat de NOS van haar had gemaakt. Dat kwam ook omdat daar onze ja, landshistoricus, zo wil ik hem eigenlijk toch wel noemen het woord kwam. Als ik iemand graag lees en hoor praten, is hij het wel, Geert Mak. Hij is in staat met de juiste woorden heel precies aan te geven... wat de monarchie voorstelt, bijvoorbeeld. Monarchie is voor zeker 80% theater. En hij kon zich verplaatsen in de koninklijke familie... als het gaat over de wenselijkheid van het bestaan... dat zij worden geacht te leiden. Je kunt het mensen bijna niet aandoen. Een van de weinige dingen die het nog normaal maken... is het gewoon gezinsleven. Dat is een, een belangrijkste tegenhanger van dit hele merkwaardige bestaan. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik denk niemand. Maar voor de koninklijke familie is het een gegeven... het is een opgelegde manier van leven. Veel Groningers weer op de radio en de televisie. De meeste waren opgelucht naar de verklaringen van minister Wiebes... die voor de afhandeling van de aardbevingsschade... met andere partijen nieuw schadeprotocol heeft opgesteld. Maar boer Aten in Nieuwsuur had er nog niet veel vertrouwen in. Hoi. Ik kan er kort over zijn. Eerst zien en dan geloven. Gisteren demonstreerde hij mee op het Binnenhof. Grappig formuleren de man die Kuipers. zijn ogen mag er ook wezen. Hij kijkt onverschrokken de camera in. Maar het leukste was toch een aanspreekvorm die hij gebruikte... die ik niet veel meer hoor. En Wij roepen daarbij ook boeren, burgers en buitenlui... in de Randstad op om solidair zich te verklaren aan ons Groningers. Al oude term die door de stads- of dorpsomroepen... radiomakers af van la lettre werd gebruikt... om de inwoners van de gemeente te informeren... over hun op handen zijnde gebeurtenis. Allitereert natuurlijk prachtig en iedereen hoort erbij. Hè? Dat had de NS ook kunnen kiezen in plaats van beste reizigers. Beste boeren, burgers buitenlui. NS, maar, de maar de ja, De NS, ja. Maar dat is te lang natuurlijk. In deze snelle tijd zorgt dat alleen maar voor vertraging. Gisteravond was Bo op bezoek in de Wereldrijd door. Bo toch, ging tot afgelopen maandag door het leven als Boudewijn van Spilbeek, verslaggever van de VAT. Inmiddels is hij vrouw. Hij beseft dat zijn gedaanteverandering in een organisatie als de VAT... eerder wordt geaccepteerd dan in een bedrijf waar de sfeer behoudender is. Hij gebruikte gisteravond dit woord. Dus ik ben geprivilegeerd... Geprivilegieerd. Uh, dat betekent bevoorrecht. Hij voelt zich bevoorrecht. Afgeleid van het uh, werkwoord privilegiëren. Uh, in Nederland wordt het bijna nooit gebruikt. Wij kennen nog het woord privilege ja. natuurlijk. Hè? Dat is er van afgeleid. Uh, ja, ik vond het wel een voorrecht om dat eens zo te horen. En vanmorgen werd Willem Vermeend geïnterviewd op Radio 1... door Jurgen van den Berg. Vermeend wordt beschuldigd samen met zijn co-auteur... Rian van Rijbroek van Plagiaat in het boek... De wereld van cybersecurity en cybercrime. Het is fout en vermeent neemt de volledige verantwoordelijkheid de lastige vragen van Jurgen van den Berg bluste hij af Ik heb schrijf op 30 jaar stukken dus ik ik weet hoe dat werkt Klaar. ik had dat ook moeten controleren punt uit Hoe gaat uit de handel punt uit klaar ja, hij zei het zo vaak dat ik dacht... Uh, Jurgen van den Berg heeft wel een punt. Tot slot het etje. Uh, een persoonlijke boodschap die we op Twitter rechtstreeks sturen... aan de persoon of instelling die in het nieuws staat. Vandaag gaat het etje naar het Antonie van Leeuwenhoekhuis... dat aangifte heeft gedaan tegen de tabaksindustrie. At het AIVL punt. Dit vraagt om een lange adem. Dat is een mooie. Dankjewel, ik Frits. Dus ik 30 jaar stukken, dus ik weet hoe dat werkt... Klaar, ik had dat ook moeten controleren. Punt uit. Hoe gaat het uit de handel? Punt daar. Klaar. Ja, ja, ja, we zijn klaar. Ja, we kunnen het hele ja, dag we, we kunnen dat gebruiken om alles af te ronden ja. ja, vandaag. Ja, Blijf gewoon nog zitten. Ja, dat is goed. Want straks gaan we het hebben over de Nederpop All Stars Tour. Waarvoor Henk Temming hier ook is. En uh, waarbij we veel muziek gaan horen. En uh, even uh, terug gaan, een lekker nostalgisch gevoel gaan krijgen. Gok ik zomaar. Maar eerst nieuws via de NOS: jonge cybercriminelen worden voortaan op een nieuwe manier gestraft. In een pilotproject worden ze niet alleen geconfronteerd met wat ze hebben gedaan en wat de gevolgen waren. Ze leren ook om hun computervaardigheden op een positieve manier in te zetten. En dat doen ze dan bij een ICT-bedrijf. Een van die bedrijven is Inside Security. En de directeur daarvan is Erik Rutkens. Meneer Rutkens, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft al een paar jonge hackers op bezoek gehad. Wat hadden zij gedaan? Uh, wij hebben inderdaad een aantal jonge hackers op bezoek gehad. Eén uh, uh, had via een zogenaamde brute force aanval toegang gekregen tot een bekende webshop. En de andere had middels, uh, hoe actueel, een, een DDoS aanval uh, het netwerk van zijn uh, school platgelegd. Ah, kijk aan. En haalt u die dan met enige huiver binnen in het bedrijf? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, eigenlijk proberen wij die jongens... Uh, te omarmen, om ze vooral ook inderdaad duidelijk te maken... dat ze met die vaardigheden die ze hebben... ook hele positieve dingen kunnen doen. Ja, maar wat leren ze dat dan het... concreet? Um, ze leren concreet uh, eigenlijk... Uh, uh, ja, zeg maar het... Uh, even dat voorbeeldje van de, uh, van de jongen van de webshop... die had eigenlijk uh, uh, via wat contacten op internet... Uh, wat scripties uitgevoerd. Uh, en uh, het kreeg toegang tot die webshop, mm -hmm. om eigenlijk de gevolgen van zijn daden niet goed overzien. En we hebben eigenlijk hem uh, laten zien... dat er nog veel meer manieren zijn om uh, te hacken... Uh, en hoe je dat op een positieve manier kunt uh, doen. En dat heeft bij hem wel een lichtje doen aangaan, om het zo te zeggen. Oké, okay. want er zit natuurlijk ook wel een, een risico in... dat je ze nog wijzer maakt. En dan moet je er wel op vertrouwen... dat ze uiteindelijk daar de goede weg in kiezen. Dat, dat tot... Uh, uh, dat is altijd een risico. Hè. De, de, de, uh, dat is ook geen geheim. De verwijdingen zijn groot. En ook als je kwetsbaarheden uh, uh, ontdekt... En die, of aan een criminele organisatie... of een, uh, een, een, een, uh, ook een, een staat... Een, een inrichtingendienst of iets dergelijks. Daar kun je ook grof geld voor uh, uh, vangen. Ja. Ik moet zeggen dat ik uh, daar op zich... niet zo heel erg bang voor uh, ben. Hm. Dit waren uh, echt wel hele jonge gasten. En die... Uh, uh, die zijn zich echt wel uh, behoorlijk een, een, een hoedje geschrokken. Ja, uh, het ook... is overigens ook zo dat niet iedereen uh, in aanmerking komt voor zo'n half afdoening. Oh, dat toch ook wel dus ook... niet? Maar bij deze jongens dan... is in ieder geval het, het lichtje gaan branden, zegt u. En we moeten ook niet uh, vergeten: ze worden natuurlijk opgepakt door de politie, ze zijn hun computer ja. kwijt. Ze moeten zich tijdens de vakantie melden. Dus het is niet ja. alleen maar uh, leuk even stage lopen bij een bedrijf. Er zit wel meer aan vast en de pilot krijgt een vervolg. Hartelijk dank voor uw toelichting, Erik Rutkens. NPO Radio 1. Zijn wij in dit land eigenlijk wel goed genoeg voorbereid op een kernongeval. Op papier is er wel het ene het andere, hoewel op een aantal punten kan het beter dan het nu is. Elke ochtend tussen half twaalf en twaalf Sven Kokkelman met één op één. Wat dacht u toen u dat onder ogen kreeg dat er eigenlijk nog nooit iets is geoefenen? Dat is toch wel heel opmerkelijk. Eén gast, één interviewer. Is dat een eufemisme? Uh, ik spreek meestal niet in al te luidruchtige taal. En alle vragen die gesteld moeten worden. Het is van belang dat naar de burger toe helderheid wordt gegeven. Zometeen van half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 Op slot, ook als je maar heel even de deur uitgaat. Kijk voor meer tips op maakhetse-niet-te-makkelijk.nl Ik blijf het toch zeggen, hoor. Wie bel je dan? Wie bel je dan? Oh. Oh. totaalglas. Stelletje, bel auto oh. Taalglas. Zet Zet Peers boekhouden voortaan, tussendoor. Want met de slimme meldingen van Tello op je smartphone ben je altijd bij. Vanaf nu boekhoud je even in de lift, bij de koffie, op het schoolplein. Het meeste werk doet Tello namelijk al voor je. Zo kun jij je tijd besteden aan ondernemen. Dus bye-bye boekhouden, hello Tello. Tello, de nieuwe boekhoud-app van Rabobank. Begin direct op rabobank.nl slash Tello. Wij?